Van met het NOS-journaal. Minister Colmees schrapt de ontslagboete uit het tweede steunpakket... voor bedrijven die gedupeerd worden door de coronacrisis. Hij hoopt met die maatregel werkgelegenheid te behouden. Colmees zegt dat als bedrijven die steun krijgen niemand mogen ontslaan... ze alsnog failliet kunnen gaan. En dat dus ten koste gaat van de werkgelegenheid. Nu moeten bedrijven boete betalen als ze mensen ontslaan... terwijl ze steun van de overheid krijgen. Vakmond FNV is bang dat het schrappen van de ontslagboete juist leidt tot veel ontslagen. De afgelopen dag zijn volgens het RIVM 36 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Gisteren waren dat er 22. Het aantal geregistreerde sterfgevallen steeg met 16. Dat is het laagste aantal sinds half maart. Het totaal aantal coronadoden staat nu op bijna 5500. Vijf advocaten boycotten volgende week een zitting in de zaak rond Rido Taghi. Ze vinden dat ze door de coronabeperkingen hun werk niet goed kunnen doen, meldt NRC. Verdachten mogen alleen inbellen via een videoverbinding en niet fysiek aanwezig zijn. Volgens de advocaten kunnen ze zo niet vertrouwelijk overleggen... en is een eerlijk proces daardoor niet mogelijk. Een hotel in Athene moet er bovenste verdiepingen slopen... omdat die het zicht op de Acropolis blokkeren. Dat heeft de Griekse Archeologische Raad bepaald. Voor toekomstige gebouwen geldt voortaan een maximum hoogte. Het tien verdiepingen hoge hotel is nog een jaar open... Tijdens de bouw kwamen omwonenden al in opstand omdat hun zicht op de berg met eeuwenoude ruïnes werd geblokkeerd. Dat advocaat van de bezwaarmakers spreekt van een enorme overwinning. En ook de burgemeester van Athene en de Griekse minister van Cultuur zijn blij met het besluit. Het weer wisselend bewolkt met in het noorden kans op een kleine bui. Het is 10 tot 14 graden. Er staat een vrij krachtige noordenwind. Morgen minder wind. Vooral in het noorden kan een bui vallen. Het wordt dan 13 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. There you have it. You see this love regretting There's something wrong. get out, You're leaving. You're on your own forever. It's not the space of time or weather. You can leave De afgelopen weken heel veel lekkere muziek gedraaid bij ZFM. Maar ik heb dit soort muziek wel een beetje gemist, hoor. Weer lekker om terug te zijn op de Zandvoorts Radio... met Salford op zaterdag en Zandvoort op zondag. Morgen tussen 2 en 5. Je hoorde John Anderson en Hold On To Love. Uiteraard ook dank aan onze collega's. De afgelopen week hebben een heel leuke... Nou, leuk. Het ging natuurlijk heel veel over corona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 Best handig en het zit uh, ook uh, comfortabel. Je moet geen uh, oude sok uh, nemen... waar nog een paar duizend uh, euro in zit. Dat zit niet lekker al bij dan. Nee. Maar een gewone sok. Dat is, uh, dat, die kan je gewoon gebruiken daarvoor. Goed, dus wat doen we het tweede uur? Qua Van Akte. Uh, uh, wat gaan we doen? Ander Zandvoorts nieuws. Want er is natuurlijk ook ander nieuws... dat niet alles over de virus gaat. Dus tweede uur hebben we ander Zandvoorts nieuws. Na de volgende plaat gaan we schakelen...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 Dus uh, na de volgende plaat gaan we even bijpraten met Jan van der Leden. En uh, na uh, ongeveer tien over half vier gaan we schakelen met uh, Marco Termes. Ook natuurlijk uh, over zijn nieuwe boek De Krokodil. Maar ook even, uh, ik, ik kan hem bijna wel raden wat hij de afgelopen acht weken gedaan heeft. Wat denk jij? Schrijven. Schrijven. schrijven Heel veel en schrijven schrijven. Maar kijk of hij er nog uh, af en toe een wandeling uh, heeft uh, gemaakt. Dat er meer, daarover meer, rond de klok van tien over half vier. Ik zou zeggen, ook genoeg reden om het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En kijken doe je via ZFMZandvoort.nl of zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Wij zeggen goedemiddag het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. We hebben de zin in. Zonnetje schijnt buiten, graag de opgewintig...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 I'm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 Se bastasse una buona canzone A far dare una mano Si potrebbe trovarla nel cuore Senza andare lontano Basta se già Basta se già yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere La carita Dedicato a tutti quelli che Sono allo sbando Dedicato a tutti quelli che Non hanno avuto ancora niente E sono ai margini da sempre Dedicato a tutti quelli che Vedando dedicato tutti quelli che rimangono adesso miatori per questa sempre più da soli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 Daarmee hebben de marktkooplieden voldoende tijd... om hun klanten over de nieuwe standplaats te informeren. Dankjewel, Albert-Jan. Na te lezen uiteraard ook op de ZFM-app... het laatste nieuws uit Zalvoort. Of kijk op ZFM-tv. Kanaal 40 Digitaal via Shingo... blijf je ook op de hoogte van de laatste nieuwtjes... rondom het coronavirus hier in Zalvoort. Kanaal 40 gewoon even opzetten... en dan hoor je ook het radiogeluid van Zalvoort. Dit is ZFM. We zijn er 24 uur per dag...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 uit de beginperiode van ZFM, de single van Ryan Pears, lekkere zonnige muziek zo op deze zaterdagmiddag. Je hoorde de Dolce Vita, na vele weken kunnen we hem eindelijk weer bellen Albert-Jan. Ja, gelukkig. Uh, Jan, Jan van der Leden, goedemiddag. Hoi Rob, hoi Albert. Hé, hey, goedemiddag Jan, dat is een hele tijd geleden. Ja, absoluut hè. Je, je zit in de kroeg, dus... Uh...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 hoe ben jij de afgelopen acht weken doorgekomen geen voetbal uh, natuurlijk niks te doen op de club nou niks te doen is dus dat overdreven <laughs> maar, uh, maar rustig aan hoor dus, uh, je hebt af en toe wel dat je denkt van nou moet een rustige zaterdag zeg maar, ja. en je mag ook de kroeg niet in hè, dus wat dat betreft dus oh. het is ook niet zo dat je met elkaar gewakker wakker wordt nee hoe, hoe bevalt dat nou af en toe is het eigenlijk iets wel lekker <laughs>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 22 minuten en dan schuiven ze door naar een ander, uh, ander veldje, waar net even iets anders is ingedeeld. Dat is hartstikke leuk. Ik moet ook zeggen, uh, wij hebben gezegd, ouders buiten blijven, we hebben hekken geplaatst op de parkeerplaats en iedereen hield zich daar keurig aan. De ouders die wilden niet per se mee naar het veld op en ja, <coughs> het is echt waar, ik moet eerlijk zeggen, iedereen heeft zich daar keurig aan gehouden. De kinderen hielden zich er mooi aan, maar, uh,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 ja, ik heb het even niet helder, maar wat was het was nog mei, Volgens mij de week voor 1-1, voor de week voor Pinksteren. Oké, okay, wat ik vraag me ook af inderdaad met jullie kantine. Die is ook gesloten. Ja. Dus ja, ook al die, al die spullen die jullie ingeslagen hebben daar in de, in de kantine. Is daar nog iets mee gebeurd of gaat er nog wat mee gebeuren? En ik stel die ja. vraag omdat ik weet van de Sanfordse hockeyclub.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 alle oude houten stoelen zijn weg. En we hebben nu allemaal heerlijke stoelen in het kantine staan. Er staan een paar banken waar je leuk op kunt zitten. En die staan nu ook op ruime afstand van elkaar. Zodat als het minder weer is en je bent aan het kruisen met die gasten... ...dat we eventjes kunnen zitten. Maar, maar goed... Maar twee, het al... ja. Daar stonden nooit de kouds op. En nu hebben we een paar het plan opgevat om de oude duc outs van, uh, van het hondelveld te verplaatsen. Dus we hebben met de ZSC overlegd, met SRO overlegd. En Pieter Brunnen van de uh, firma Paap, die heeft die, uh, die steltonplaten die eronder liggen, die, die zijn verplaatst naar veld 2. En de oude duck-outs zijn erheen getild. En die staan nu op veld 2. Oké. banken okay. zijn geschilderd en opgeknapt. Dus het is weer heel nieuw. Uh, acht weken geen inkomsten uit de, uit de kantine. Uh, hebben jullie nog een beroep kunnen doen op een uh, fonds? Of gedaan? Ja, ja, ja. ja. Is daar al uitsluit voor uh, over? Het bekende fonds van, de, van het Rijk, die 4000 euro. Ja. Die heb ik aangevraagd en die heb nog gelukkig gekregen. Oké. Okay. Dat is met een kleine...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 ja. Aangelegenheden. Maar de meeste sponsors hier, of die komen of van het strand, of zijn winkels, of, of barretjes zien uit het dorp. Ja. Maar allemaal missen ze inkomsten. En allemaal zitten ze nu op, uh, op Zwarte zaad. Ja. Dus, kijk, je hebt natuurlijk wel afspraken gemaakt met je, met je sponsoren. Maar of je, daar kan je ze nog niet van houden. Vind ik. Ja, nee, klopt. Dus moet, dat moet je allemaal een beetje schipperen. En ik denk ook dat we uit moeten gaan van. Een van goed de, van de vaste sponsoren. Die zeggen: van Nou, ik heb gewoon wat over voor de club. En, uh... ja. ja. Maar zo, ja, zo, zo, zo wil je liever niet aan je geld komen. Maar het, het, zou, het zou natuurlijk wel een geweldig gebaar zijn als de vaste sponsoren blijven sponsoren. Maar ja, die zitten ook met hetzelfde probleem. Ja, nou, daarom. daarom. Ze hebben allemaal uh, aan de inkomsten op dit moment. Goed, nou, uh, Ja, toch, toch genoeg, Zorens.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 Goed, nou, ik zou zeggen, blijf gezond. Door, jullie ook. Bedankt voor je tijd en uh, hopelijk tot spoedig ziens. Graag gedaan. <laughs> okay. da dankjewel, Jan, en een heel fijn weekend. Jo. En tot de volgende keer. Dat was uh, Jan van der Leyden inderdaad uh, over uh, de perikelen ja, rondom het coronavirus... en het uh, voetbal natuurlijk van uh, SV Zandvoort, wat daar uh, ook ligt.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 Ja, zo is het beter. Oké, okay, als, als Rob... Ik hoor mezelf, mol... <laughs> mezelf nog steeds. Dan ligt daar je telefoon. Ja, dat nou, Ja, is nee. dat, uh, dat schrikken, of niet? valt het mij Je moest eens weten. Ja, hè? Ja. <laughs> Haren reizen hier te bergen. Maar goed, uh, niet uh, ons wekelijkse babbeltje van hoe gaat het ermee en uh, dit en dat. Maar uh, hoe, wat heb jij de afgelopen acht weken gedaan? Ve veel binnen gezeten waarschijnlijk? Ja, ik... Uh... Ik zit gewoon thuis, ja, maar uh, het gebruikelijke kratje wodka in de week. Dus ik heb een slokdown. Slokdown, <laughs> ja lockdown, slokdown. <laughs> <laughs> dus uh, Kalmeringstabletten als uh, pinda's, een doos sigaren per dag en uh, kratje vodka in de week. Nou ja.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 En uh, jij bent natuurlijk alweer druk bezig met het volgende manuscript. Wordt dat weer een detective? Of? Uh, dat is een goede vraag. Het, uh, dank je, dank Het gaat dank over je. een stadje. En uh, het systeem wil niet heel erg draaien. Oké. Okay. Het gaat niet over zandvoort. Nou, maar, <laughs> <laughs> ja, het zou zomaar kunnen dan. Nou, het, ik, ik, ik heb dat stuk gelezen over de toegangsweg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 Nee, <accused> <d> <anxiety> dingen moeten gewoon heel duidelijk zijn. Dus uh, elk personage moet zijn plek hebben. En uh, ja, je verzint gewoon het personage bij die plek. Ja. Het zit veel logischer in elkaar. Oké. Okay. Maar uh, hoe lang denk je dat uh, heb je nog nodig voor dit manuscript voordat de coronavirus regels opgeheven <Gelanged> kunnen worden? Nou <laughs> <laughs> <laughs> oh, ja.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 de metselaar kon zingend op de steiger staan de melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan heel drie bestond nog weer, maar ieder had zijn eigen stem op elke steiger klonk een leer van pal Jerusalem